Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het is meer dan 4000 Oekraïners afgelopen dag gelukt om steden en dorpen te ontvluchten via humanitaire corridors. Dat zegt de Oekraïnse vicepremier. Afgelopen dag zouden tien evacuatieroutes worden ingesteld. Het is onduidelijk of dat overal is gelukt. Een convoy met hulpmiddelen voor de belegerde stad Mariupol kon de bestemming opnieuw niet bereiken. Sinds het begin van de oorlog zijn miljoenen mensen gevlucht. In het militaire complex dat gisteren door de Russen werd gebombardeerd... lagen geen westerse wapens opgeslagen, dat zegt de VS. Volgens Rusland was het trainingscentrum bij de Poolse grens een legitiem doel... omdat er westerse wapens zouden liggen. De Oekraïense autoriteiten melden eerder dat 35 mensen bij de aanval om het leven kwamen. Ook zouden er meer dan 130 gewonden zijn gevallen. Bij het kantoor van Forum voor Democratie in Amsterdam wordt een beveiligingscamera geplaatst. Aanleiding is een reeks incidenten bij het pand, zegt de gemeente tegen stadsender AT5. Gisteren werd het kantoor beklad, ook hier een spandoek... met de namen van forumleider Baudet en de Russische president Poetin met een hartje ertussen. Het is niet duidelijk hoe lang er camera toezicht bij het pand blijft. Het Outbreak Management Team denkt dat het mondkapje in het openbaar vervoer nog steeds meerwaarde heeft het nieuwe advies staat dat mondkapjes zin hebben om kwetsbaren de kans te geven om verantwoord met het OV te reizen. Ook het thuiswerken zou blijvend gestimuleerd moeten worden, zegt het OMT. Een verplichte coronatest bij grote evenementen kan wel geschrapt worden wat de adviseurs betreft. Morgen komen de meest betrokken ministers bij elkaar om de situatie te bespreken. Het weer, de minima liggen vannacht tussen de 1 en 5 graden. In het noorden is er kans op mist... Komende dag in het noorden en zuidoosten wat neerslag, verder drogen, vooral in de middag veel zon en het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Nergens anders hoort u de muziek zo hard. Maar wel bij Play It Loud op ZFM Standvoort. Welkom terug bij het tweede death metal uur van Play It Loud. En het komende uur beuken we weer vrolijk verder met nog meer toonaangevende death metal bands. En hun heerlijke nummers. En beste nummers uiteraard ook. Je hoorde als opener de ene na laatste van de big four van de Zweedse death metal bands die ik vanavond ga draaien. Namelijk Dismember met Override The Overture. We vinden dit nummer terug als albumopener op het debuut, dit keer Like an Everflowing Stream uit 1991. De titel is gebaseerd op het Bijbelse boek Amos 524 en de tekst Let Justice Roll Down Like Waters and Rightnesses. ...like an ever-flowing stream. Straks hoor je nog de laatste van de big four van de Zweedse death metal... ...maar eerst reizen we weer terug af naar Engeland... ...waar we een van de grote drie vinden van de Death Doom metal bands... ...naast My Dying Bride en Anathema. Paradise Lost is opgericht in 1988... ...en wordt gezien als een van de pioniers van het Death Doom genre. Tegenwoordig hebben ze hun geluid veranderd naar een meer toegankelijker stijl... ...maar ooit maakten ze death metal met doom-invloeden... Van het derde album, Shades of God, in 1992 draai ik As I Die, wat het album geweldig afsluit. Het is tevens uitgekomen als EP in 1993 en gecoverd zelfs door de Finse symfonische death metal band Eternal Tears of Sorrow. Je hoort het origineel dus van Paradise Lost nu en aansluitend de Amerikanen van Immolation. Ja. De na Paradise Lost, de New Yorkse death metal band Immolation... ...met Father, You Are Not A Father... ...afkomstig van hun vierde album Close To A World Below uit 2000... ...wat een van de beste werken van de band was... ...en nog steeds is tot op de dag van vandaag. Het wordt zelfs gezien als de beste death metal album van de Zeros. Muzikaal gezien brachten zij de New York death metal scene op de kaart... ...en waren zij van invloed op de debuutalbums van bands als Cryptopsy en uh, Suffocation... Hun muziek is te omschrijven als technische en complexe death metal met anti-religie als onderwerp in hun teksten. De volgende band uit Greenville, South Carolina, heeft een voor mij erg interessant terugkerend thema in hun muziek, namelijk het oude Egypte. Frontman Carl Sanders is in het dagelijks leven ook een groot liefhebber hiervan en verwerkt daarom ook veel traditionele Egyptische instrumenten in hun muziek om een oud-Egyptische sfeer te creëren. Hun muziek is net zoals dat van Immolation te omschrijven als technische death metal. En is geen gemakkelijke kost om te verteren. Hun beste werk in mijn opinie en volgens vele fans is toch wel het album Annihilation of the Wicked uit 2005. En van dat album draai ik door de fans bejubelde song Cast Down the Heretic. Het tweede nummer in het blokje is van een female fronted supergroep uit Zweden. Dan kun je al bijna raden over welke band ik het heb. Juist, eh, uh, Arch Enemy natuurlijk. Maar eerst dus Nile met Cast Down the Heretic Ja, je hoorde dus Nemesis van Arch Enemy. Van het zesde album Doomsday Machine uit 2005. Het derde album met zangeres Angela Gossot. En de gelederen die Johan Liva destijds verving. Hij was samen met Michael Emmet, de oprichter van deze band... die samen bij de Deathbed Metal band Carnage zaten. Arch Enemy werd in 1995 opgericht... en de bandleden daarvan kwamen uit bands als Carcass, Merciful Fate... Spiritual Beggars, The Agonist, Nevermore en Eucharist. Tegenwoordig is Alyssa White-Glass de zangeres van de band... die Angela op haar beurtjes dus had vervangen. In het volgende blokje death metal hoor je, de eerst, uh, hoor je eerst de Engelsen van Benediction. Die zijn opgericht in 1989. Van het tweede album, The Grand Leveler, dat inclusief de EP van The Grotesque uitkwam. Draai ik ook de titeltrack uh, van de EP dus, Grotesque. Het album verscheen in 1991, een jaar na hun debuut Subconscious Terror. Na Benediction hoor je nog een van de pioniers van de Nederlandse death metal... dat uit Zeeland komt benediction. Je hoorde de Zeeuwse death metal band Gorefest met Reality When You Die... die we vinden op hun tweede album. Daar is hij weer. Vals uit 1992. De band is opgericht in 1989 door Jan Chris de Koeier... Frank Harthorn, Alex van Schijk en Mark Hogendorn. De band bestaat helaas sinds 2009 niet meer... en heeft Rise to Ruin uit 2007 als hun laatste werk nagelaten. In het volgende blokje horen we de Brazilianen van Sepultura... met hun klassieker... Inner Self, afkomstig van het derde album Beneath The Remains. De vroegere jaren maakte de band meer death-trash-metal met elkaar gecombineerd. De band is in 1984 opgericht door de broers Max en Igor Cavallera. en door ruzie onderling zijn de twee hun eigen weg opgegaan. Max richtte Soulfly op in 1996 en Igor bleef bij Sepultura spelen. Na Inner Self hoor je het Poolse death-metal-instituut van Vader met Silent Empire van hun. En daar is er weer tweede album, De Profundis uit 1996. In Polen zelf verscheen hij al een jaar eerder. Veder bestaat al sinds 1983 en hebben sindsdien al 12 studioalbums uitgebracht en meerdere EP's. Maar eerst dus Dura. you, stay my stay Sepultura, de mannen van Vader met Silent Empire. Vader was de eerste band uit de tijd van het IJzeren Gordijn... dat bij een Westers label een contract tekende. En hun morbid demo uit 1990... is nog steeds de allerbest verkochte demo uit de geschiedenis van de death metal. Dan ben ik nu aangekomen bij de laatste van de vier grote van de Zweedse death metal scene. En dat is Unleashed. De band is opgericht in ook weer 1989 en behoort tot de eerste generatie death metal bands. En zijn nog altijd actief met alleen oprichter Johnny Hedlund en drummer Anders Schultz als enige overgebleven vaste bezetting. Textueel gaan de nummers vooral over vikingen en de Noorse folklore. De keus voor het nummer wat ik ga draaien viel op Never Ending Hate, afkomstig van hun album Shadows in the Deep. Wat ook het tweede album was voor de Unleashed en wat ze hebben opgedragen aan de overleden Zweedse black metal zanger... Per Inge Olin, die een jaar daarvoor zelfmoord had gepleegd. Na Unleashed hoor je de Nederlandse black death metal van God Dethroned. Dus nu eerst Unleashed... voor je Got the Throne met Swallow the Spikes van het album Ravenous uit 2001. De band uit Bijlen combineert moeiteloos black en death metal met elkaar en doen dat al sinds hun oprichting in 1990. Het album is opgenomen in slechts drie weken tijd en klinkt dankzij de toegevoegde melodieuze passages die je nu hoort Naast het brute gitaar en drumwerk, meer dynamischer, krachtiger en spontaner dan ooit tevoren. Dan zijn we nu aanbeland bij alweer het allerlaatste death metal nummer van vanavond. Maar misschien zijn jullie onderhand uh, wel murf gebeukt. De laatste band komt ook uit New York. Net zoals de eerder genoemde band Immolation. Suffocation bestaat sinds 1988... En behaalden hun succes met het debuutalbum Effigy of the Forgotten uit 1991. Ook zij droegen het album op aan een overleden medemuzikant Roger Pattinson van de band Atheist. Die datzelfde jaar omkwam bij een auto-ongeluk. Zoals eerder vermeld is de muziek van Suffocation te omschrijven als zeer geavanceerde technische death metal. Vergelijkbaar met de stijl van Immolation. Van het debuutalbum hoor je dan ook uh, het nummer re -En eh, uh, cremation, sorry. Uh, grappige titel. En dat is meteen de afsluiter van deze Play It Loud van vanavond. Ik hoop dat jullie nekken weer lekker losgeschud zijn... en de keeltjes nu gesmeerd moeten worden. Dan rest mij alleen nog jullie een goede nacht toe te wensen. En bedankt voor het luisteren. Tot volgende week bij weer een nieuw thema. Play It Loud. All mm right. -hmm.